Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Alphen aan de Rijn kan een begin worden gemaakt met het opruimen na de ravage die gisteren werd veroorzaakt. Twee kranen en een brugdeel vielen op een aantal panden. Het gebied werd aangemerkt als plaatsdelikt om sporen veilig te kunnen stellen. Dat is inmiddels gebeurd. De twee bedrijven die betrokken waren bij het ongeluk in Alphen zijn zeer ondaan over de gebeurtenissen, schrijven ze in een verklaring. Ze kunnen nog niets zeggen over de oorzaak. De onderzoeken zijn in volle gang, schrijven ze. Volgens specialisten zijn er grote fouten gemaakt bij de renovatie van de Julianabrug in Alphen. De opdrachtgever had het hijsplan nooit mogen goedkeuren en de bouwkranen zouden niet geschikt zijn om bovenop een ponton te zetten, zeggen de experts. In een bedrijfsverzamelgebouw in Rotterdam is een vrouw neergeschoten. De dader vuurde in de entree van het pand aan het Zuidplein meerdere kogels op de vrouw van 34 af. Het slachtoffer is zwaar gewond, maar ze was volgens de politie nog wel aanspreekbaar. De dader is gevlucht. Het motief voor de schietpartij is nog onduidelijk. De politie gaat ervan uit dat het slachtoffer en de dader elkaar kennen. De voetbalwedstrijd tussen Pek Zwolle en Kambuur van komende zaterdag gaat niet door. De gemeente heeft het duel verboden vanwege de aangekondigde politiestaking. Burgemeester Meijer zegt dat hij het verbod betreurt, maar dat hij anders niet in kan staan voor de openbare orde en veiligheid. Gisteren werd al bekend dat ook de wedstrijd ADO Den Haag-PSV wordt afgelast als de staking doorgaat. De gemeente Kerkrade bekijkt nog of Roda JC Heracles wel gespeeld kan worden. Het weer, daar trekken buien over, met vooral in de oostelijke helft ook kans op onweer. Vanmiddag wordt het geleidelijk weer droog en dan schijnt de zon vaker. Het is dan ongeveer 22 graden. Morgen nog een enkele bui in het noordwesten, verder droog en zonnig. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 Goedemiddag, luisteraars en een zeer smakelijke lunch toegewenst. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Dankjewel, Angela. Ja, vorige week beleefde ze de vuurdoop... maar nu is ze dus live in de uitzending aanwezig. Imka... Een goeiemiddag. Een goeiemiddag. Je bent er straks helemaal klaar voor, want je gaat ons weer voorzien van regionaal nieuws. Ja, ik ben helemaal klaar. Je gaat het weerbericht uh, uh, vertellen. Ook. Ja. <laughs> Gisteren was het uh, bloedjes heet hier in de studio. Vandaag wat minder. Ja. Maar vanmiddag, uh, nou, als ik de weer goden mag geloven, dan uh, hebben ze weer het beste met ons voor de komende dagen. toch? Ja, dat gaat gebeuren. Ja. Dat gaat gebeuren. Helemaal goed. Ook de gast Leroy. Leroy. Hey. Ja. Zeg even gedag. Ah. Dag luisteraars. En, en weet je wie er ook luistert? Ja. Paulien. En Sven luistert ook mee. Ja. En Yvonne, die luistert ook mee. Wil dus, je ja, ja, dus zeg even goeiemorgen. Goedemiddag. Goeie, goeie, goedemiddag. Ja. Nou, ik word meteen gecorrigeerd. Ja. Heel goed. <laughs> Nou, een, een nieuw mannetje in het dorp dus, in Zandvoort. The new kid in town. En dat is Leroy natuurlijk, ja. En dit zijn natuurlijk de Eagles. There's talk on the street. After a- while. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Vandaag gepresenteerd door Charles Duif, Imka Drommel en Dolly Tempierik. Ja, ik heb meteen al een verzoekje, Leroy. Dus ja, ja dat, de encore gaan we zo draaien. Ja. Maar uh, ja, er zijn uh, mensen hier in de studio... en die, uh, die schrokken toch een beetje dat jij zomaar inbreuk deed in de uitzending. Dus die vroegen zich af het volgende... voor het goede doel. Waar is hier de nooduitgang? En voor alle roofdieren een advies, snoep verstandig, eet een tandarts. Ik moest naar de gevangenis, maar ik had niets gedaan. Ik wist wel wie de dader was, maar ik geef geen vrienden aan. Ik ga graag op de zoek. Maar ik blijf nooit al te lang. Waar is hier de nooduitgang? Ik kom moeten op een avond een vriendin van een vriendin. Ik heb me geen moment vervelend, deed niets tegen mijn zin. Ik ga graag op de zoek.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 We Weet jij waar de nooduitgang is? Ja, yeah. waar is die dan? <laughs> Daar is Henk Westbroek. Oh, dat is Henk Westbroek. <laughs> is dat de nooduitgang? Ja. Oh. Nou, Sven en Paulinho horen het. Henk okay. Westbroek, dat is de nooduitgang. Imka, ben jij fan van het goede doel? Of zeg je van nou, ik geef niet aan het goede doel? Jawel, dat was een behoorlijke fan zelfs. Ja, oké, okay. wel ja. oh, leuk. Hé, hey, uh, uh, Leroy heeft uh, ja. van, vanmorgen toen we nog thuis waren. Heeft hij alvast een selectie gemaakt van plaatjes die hij dit, uh, deze twee uur graag wil horen bij Zivam Blunt. Hé, hey, Leroy, Ancora, ja, ik had er ja. nog nooit van gehoord. Wie zijn nou Ancora? Wie is, wie is dat? Zijn dat mannen? Zijn dat vrouwen? Wat is dat voor groep? Nee, het zijn de mannen. Zijn dat mannen? Die zijn drie jongens. zijn drie jongens, oké. Okay. Hé, hey, en jij hebt gekozen voor welk nummer? Weet je dat nog? Ja, maar Vrij Wind. Vrij als de wind. Ja. wind. Ancora, nou, voor de mensen die Ancora nog niet kennen... u gaat er nu kennis mee maken. Keuze van Lero Duif. Die piraten van de zee zijn altijd eens gezien. Kom met ons en waar mee. En samen staan we sterren.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 Ja, de reus van Leroy Angora met wij zijn zo vrij, zo vrij, zo vrij... luisteraars als de wind. U luistert nog altijd naar ZFM eh, rond de klok van half één... dan gaat eh, Imka Drommel ons voor het eerst informeren... maar niet voor het eerst vorige week, deze dat ook al eh, prima... maar ze gaat het eh, opnieuw eh, wagen. Eh, vandaag dus eh, de tweede vuurdoop, om het zo maar eens te noemen. En u gaat alles horen van wat er zo'n beetje hier in de, in de omgeving van Zandvoort is gebeurd. Nou, dat is steeds een beetje meer. En Jannis heeft alles aan het doorgegeven. Ik ken jou nu al zo lang. Maar jij weet niet wat ik verlang. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Wat ga ik jou zeggen? Als ik droom, droom ik van jou. En zie je...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 Maar het liefste wil ik jou vandaag. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ik kan niet meer wachten.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 een beetje, beetje meer. Mijn hartje gaat voor jou de hele dag Ja, ik heb ook meteen even een nieuwsbericht, want uh, ik hoor zojuist via de politie dat uh, Zandvoort is afgesloten vanwege een grote Polonaise die op dit moment wordt gelopen door uh, over de grote krocht en omgeving. Dankzij Ligoy allemaal. Dus mensen, je kan er niet, je kan er niet in horen in antwoord. Het is helemaal afgesloten op dit moment. Ik met een crazy Ik ik een beetje, beetje meer. Jan is met een, een beetje een nog een beetje meer. Nou, dat was gezellig. Uh, ik heb ook nog een verzoekje uit het verre Amerika, want Susie Davis luistert ook mee. En Susie is fan van Trisha Yearwood. En... Tricia Yearwood heeft een aantal prachtige nummers gezongen... waaronder Sing You Back To Me Susie. Deze is speciaal voor jou. I'd like to write a song, a Cause it would bring me everything I need A song that I could sing you back Singing Speciaal voor Susie Davis. Het uh, was Trisha Heerwood. En uh, het is een beetje een emotioneel beladen liedje voor Susie, want uh, het gaat er eigenlijk over dat uh, ze wel zou willen dat zij een lied kon zingen. Waardoor zij haar. Uh, degene die zij zo mist, uh, weer terug kan krijgen. En uh, dat kan ook zomaar iemand zijn die natuurlijk uh, er niet meer is. Nou, het zou wel mooi zijn als je liedjes kon maken en liedjes kon zingen. Uh, die ervoor konden zorgen dat uh, al jouw geliefden. of uh, Mensen die je, die je hebt verloren, de weer terugkomen in je leven. Dat zou een wonder zijn. Helaas, helaas. Maar goed, we hebben evengoed bijzondere noten van het liedje. Dankjewel, Suzie. Uit het verre Texas, want daar luisterden ze mee. Voor Lierho nog even weer een vrolijke deun. Ja. Rosanne. En dat zijn natuurlijk Nick en Simon. Rosanne, je weet dat er heel... M. met Imka Trommel. Goedemiddag, dit is het regionale nieuws van 4 augustus 2015. De rode gloed aan de kust van Wassenaar en Scheveningen bleek zeefonk te zijn. Het blijkt uit onderzoek van Rijkswaterstaat. Zeefonk is een algensoort die irritatie aan de huid- en luchtwegen kan veroorzaken. Het lijkt ons daarom beter dat de mensen niet het water ingaan, al dus een woordvoerder.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 maar van 22 reddingen uit een levensbedreigende situatie. De laatste twee dagen was de brigade druk met de rode substantie... die tussen Scheveningen en Katwijk was aangetroffen en later Zevenon bleek te zijn. Voor de Zandvoortse Reddingsbrigade was gisteren de drukste dag van het seizoen. Twee fietsers zijn maandagavond gewond geraakt... bij een ongeval op de kop van de zeeweg in Bloemendaal aan Zee...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 Vanuit het zuidwesten breekt de zon vanmiddag langzaam weer door. De zomer herstelt zich dus later vandaag alweer en vanaf morgen is er weer vol op zomer. Vanmiddag wordt het vanuit het zuidwesten geheel droog en breekt de zon door. In het oosten en noordoosten later opklaringen, laat de opklaring nog lang op zich wachten... en het zijn dus, dus ver in de middag buien actief. Een klap onweer is daarbij in de eerste uren van de middag niet onmogelijk. De maximumtemperatuur komt vandaag uit rond 21 graden.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 Het noorden kan nog geen zomerse temperaturen verwachten. Maar met 22 tot 24 graden is het ook daar warm. Dit was het regionale nieuws en weer op CFM Lunch. Een zonnig plaatje voor Van Lindeman in Bloemendaal. Namens Charles en Leroy. I found my trio. Though so we're a boy, even for a be still. Volgens mij was dat een live uitvoering van Fats Domino Blueberry Hill. Ja, luisteraars, uh, zo'n Sven Duif. Want uh, Leroy heeft nog een broer, toch, Leroy? Ja. ja. En die is pas geopereerd. Die heeft een gastric bypass uh, ge gekregen. Dat uh, wil zoveel zeggen als dat je maag wordt uh, kleiner gemaakt. En dan uh, wordt er een omleiding gemaakt om een stuk darm... waardoor er minder voedsel in je... In je voedselketen komt tijdens de spijsvertering. En ja, dat is een hele gecompliceerde operatie. Maar het is allemaal goed gegaan. Sven is weer thuis. En het gaat heel goed met hem. Uh, en hij heeft uh, jaren geleden heeft hij een goede vriend verloren. Het is dus niet allemaal positief geweest in het verleden voor hem. Maar daar heeft hij weer een mooi nummer voor, voor opgenomen. En dat heet Waterkans. We gaan uh, luisteren naar Sven Duif. Thans uh, opererende onder de naam Sven Davis. Dit is Waterkans.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 Dat bezit wat ons verzwaarde zou toch verdwijnen met de tijd. Het wat overblijft zijn we. De... Voor de branding gaan we hand in hand om te verdwijnen in de golven van de zee. Vaar met me mee naar de overkant en leg ons beide lot in handen van het tijd. Verbrand onze schepen.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 alles wat ik nodig heb, ben jij. Dat was maar uh, <lacht> mijn eigen zoon. Oh, dan gaat hij weer. Dat moet natuurlijk niet gebeuren. Want uh, twee keer dezelfde plaat, dat, uh, dat past natuurlijk niet in de uitzending. We gaan dan weer wat draaien voor Leroy. Leroy ja, want jij hebt ook Vincent uitgekozen. Ja. Waarom Vincent? Vind je die zo gezellig? Ja. Ja? Nou, dan gaan we een dan dromen dan doen. Dans jij doen. met mij, dan dansen wij ons samen blij. Alsof we zweven door de lucht. Een dans op wolken.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 Me dan jij met mij, dan dansen wij, ons staan we bij. of we zweven door de lucht. Dromen dans op wolken. Dus pak mijn hand en smakelijke lunch, luisteraars. GZ van Gezellig bij Zivem Zandvoort, want uh, dit was een vrolijke plaat van onze Vincent. En hij heeft een grote hit gehad met uh, dat nummer van Simon and Garfunkel. Cecilia, bijvoorbeeld. Uh, een mooi nummer. Die draai ik nog even voor Suzy Davis in, uh, in Amerika. Ik weet dat ze dat een mooi nummer vindt. Uh, nou, dat geldt voor mezelf ook, want ik vind het ook een mooi nummer, Suzy. Dus uh, we zitten op één lijn wat dat betreft. Dit is de Moon River van Andy Williams.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 such a lot of work to see We're after the same rainbows and Waiting round the bend My Huckleberry friend and die man er niet meer is. En die Williams, hij heeft zoveel mooie nummers uh, gezongen. En uh, ook met de kerst, dat, uh, The Most Wonderful Time of the Year, dat was ook zo'n prachtig. Uh, ja, een van de mooiste kerstliedjes vind ik zelf. Uh, ik ga nog even verder met een, met een wat rustig werkje. Uh, voor MK voorbij even met de lunch en zo, dan zak je pistoletje wat beter uh, naar beneden en je eitje en uh, nou, je broodje kaas en je croissantje en alles wat je naar binnen uh, fietst, uh, zo tussen de middag. Dit is voor alle uh, eenzame mensen. Amerika. Een prachtig nummer, The Lonely People. Ze hebben meer mooie liedjes hoor, I Need You. En nou ja, nog veel meer My Back Pages van The Birds hebben ze ook opgenomen trouwens. Een, een enorme een gezellige groep uh, om naar te luisteren, Amerika. En uh, Leroy die heeft natuurlijk ook fantastische, gezellige nummers uitgezocht uh, vanmiddag. En uh, ja, ik zal even je microfoon openzetten Leroy, want dan horen mensen jou. Hé, hey, wat heb je nog meer van ons uitgezocht? Weet je het nog? Ja. ja, dat is meer... De... Oh, Jan Smit heb je ook nog? Ja, ja dat is waar ook. Uh, als, als, als de morgen is gekomen, ja. maar we zitten al in de middag... dat heb je zelf net uh, bevestigd, toch? Ja. ja. Ik wil nog één keer vast, Stef Echo. Ja, maar dan gaan we, dat gaan we dan in twee uur doen. We ja. gaan dit nummer, als de morgen is gekomen... gaan we opdraaien, uh, opdragen aan Wim en Fokko. Want die luisteren ook mee in Bloemendaal. Die zijn inmiddels ook uh, gearriveerd bij Yvonne... En uh, nou voor jullie een vrolijk lied als het morgen is gekomen. Kom Je krijgt hem aangeboden: Wim en Fokko door Leroy Duif. Ik lig gebroken in mijn bed. Heb net de douche weer uitgezet. Ik wilde wel, maar het ging. Een kater won weer het gevecht. Heb weer verloren van de vlees. Bovendien die, niemand mij zo ziet. Stond wat te praat. Jan smit als de morgen is gekomen gisteren een uitgebreide documentaire over zijn uh, carrière vanaf het begin dat hij met uh, Carola smit en, en Jan keizer BZN uh, optrad uh, tot, uh, tot nu zeg maar en uh, daar zagen we ook nog weer uh, Ja Buis, de man die uh, onlangs uh, overleden is zijn, zijn manager uh, Imka maar we gaan straks uh, na het nieuws uh, gaan we iets bekend maken over het circus hè toch ja dat klopt want uh, we hebben gratis kaartjes weg te geven ja Gisteren ja, met het warme weer lag uh, Heel Zandvoort waarschijnlijk aan het strand, want uh, toen is het niet gehoord, eigenlijk, of er is niet gereageerd. Uh, het is toch leuk als je gratis met je kinderen naar het circus kan, want we hebben tien kaarten weg te geven. Jij gaat er ja. straks meer over vertellen. Ja. Uh, uh, we hebben nu nog ruim een minuut te gaan uh, tot nieuws en reclame. En in die minuut nog maar een klein stukje uh, hotel muziek, zoals ik het noem. Uh, van uh, Mulder en Mulder. Morgen,